Zo, meneer, 20 liter. Olie en water nog even nakijken. Nee, nee, nee, zo, nou, ah, dank u wel. Zo, nou, alstublieft. dank u. Laat maar zitten. Oh, dank u wel, meneer. En eh, tot ziens, hè? Ja, misschien kom ik hier nog wel eens langs. Met al die wegomleggingen zit je gauw op zo'n klein binnenweggetje. Zeg, is die garage van u? Nee, die is van mijn schoonvader. Ah, daar loopt ie. Oh, ja. Nou, die wegomleggingen, die zal jullie wel geen windeier opleveren, hè? Nee. Maar er komt meestal niet zoveel verkeer hè, door een dorpje als dit. Nee, nee. Wat een gure rotwind. Nou, goedenavond allemaal. Goedenavond meneer. Wegomlegging. Regie Hero Muller. Pieter? Pieter? Ja? Het tijd om de zaak te gaan sluiten. We hebben een goede dag gehad. Nou, binnenkort is het hier weer rustig. Laten we het daar nou niet over hebben. Nou, dat zal toch wel eens moeten. Zelfs nou verdien ik hier het zout in de pap nog niet. En dat weet je best. Ja, nonsens, waar haal ik zo'n goede monteur als jij vandaan die in zo'n klein dorpje werken wil? Ach, je hebt hier helemaal geen monteur nodig. Zou jij mij aangenomen hebben als ik niet met Sally getrouwd was? Ah, nog een klamp. We praten er nog wel eens over. Goedenavond, meneer. Een tientje super. Komt voor elkaar. Hè? Hoe ver is het naar de grote weg van Breit, hè? Nou, Na drie kilometer rechtsaf en dan nog zo'n anderhalve kilometer rechtdoor. Dat wijst ik vanzelf. Ja, je kan wel wat al die verdomde wegomleggingen maken, m'n gek. <laughs> U bent de enige niet. Hebt u zich verbrand? Uh, uh, nee. Hoezo? Op uw armen. Het zijn toch huidtransportaties? Oh, bedoelt u dat? <laughs> ja. Uh, nog iets van u, dienst, meneer. Olie in orde? Zeg, heb ik u niet eens eerder gezien? Nou, niet dat ik weet. Hebt u altijd een baard gehad? Nee, niet altijd. Is dat alles, meneer? Uh, ik geloof het wel. Dat is dan een tientje. Alsjeblieft. Dank u wel. Hoe was de naam ook alweer? Oh, Die heb ik niet gezegd, maar ik heet Evans. Het spijt me maar, ik moet nou toch echt weer... Evans. Weer. Evans, hè? Ja, dat zegt me niks. Toch zou ik smerig. Sweren... Oh, we vergissen ons allemaal wel eens, meneer. Oh, ik nooit. Ik heb een ijzeren geheugen voor gezicht. Naam trouwens ook. Nou ja. ja. Drie kilometer, zei u, hè? Uh, ja, en dan rechtsaf. Ja, ik kan het toch niet goed zetten dat ik u die thuis kan brengen. Zeg, wat is er eigenlijk met uw armen gebeurd? Oh, we hebben hier een keer een brand gehad en die heb ik geprobeerd te blussen. Oh, ja, ja. Nou, dan ga ik maar weer eens. Ik lig alvast de hele dag van wakker. Ik moet het toch weten. Wacht eens even. Natuurlijk ken ik je. Ja, het spijt me nou toch echt, hoor. Maar... Alleen heette jij toen anders? Salesman of Shipman of zoiets? Verdomme. Siemen? Wel allemachtig! Jij bent Pieter Siemen? Nou, ik heb u toch al gezegd, meneer, dat Zei ik niet dat ik nooit een gezicht vergeet. Die bakkenbaden belazeren me niet. Zo, zo. Dus hier ben je ondergedoken. Nou, begrijp ik die brandwond op jaren, maar ook. Tja, verdomd, ik weet het weer. Jij was makkelijk te herkennen door die tatoeeringen. Een van die postbeambten had ze gezien toen je hem vastbond. Ik heb geen idee waar... Jij je... werkte voor die bende van Eddie Lakeham, hè? Ik weet het allemaal nog best. Twee, nee, wacht eens. Drie jaar geleden, ja. Ze zeiden dat Eddie jou naar Ierland gestuurd had, zodat de smeers je niet te pakken zouden krijgen. Ik kan alleen maar herhalen dat ik niet weet waar u het over hebt. Oh nee? Ha. Heb je hier soms telefoon? Waarom? Uh, ik wacht hier wel. Ondertussen wil jij de politie en je vertelt ze dat ik je lastig val met valse beschuldigingen. Ah, nou, nou, nou, nou, dat hoeft nou ook weer niet. U hebt zich gewoon vergist, verder niks. Misschien ben jij vergeten dat er nog steeds een prijs op je hoofd staat. Probeer die beloning dan maar te halen. Dan merk je wel wat een idioot je bent. Eddie zou het niet erg leuk vinden als hij je zou horen praten. Je weet verdomd goed dat jij de enige schakel bent... die de politie heeft tussen hem en dat zaakje bij dat postkantoor. Kom maar luister naar toch eens naar maar... Ik luister. Nou toe dan, ga door. Je zit een beetje in de klem, hè. Je wilt tijd rekken om er over na te denken, dat is logisch. Het verbaas je zeker dat ik zo van je af weet. Nou, ik ben een collega van je, hoor. Ik werk voor de jongens van Bertorelli in Brighton. Het zijn harde jongens, zonder scrupules. Het zou voor jou heel wat aangenamer zijn de zaken met mij te regelen. Wat bedoel je? Nou, met al dat geld dat je ergens verstopt hebt... ...zou je zo'n 5000 gulden niet missen. Als ik jou aangeef, krijg ik meer... Verdomme, zeg eens even, hou je gedijst! Die, die oude man daar staat te kijken. Als je bij elkaar staat, wil hij natuurlijk weten wat er aan de hand is. Bovendien, ga van denk jij maar eens even heel goed na. Morgenavond kom ik terug, als jij dat durft. Dan vermoord ik je. Dat zullen we dan wel eens zien. Laten we zeggen, acht uur. Morgenavond. En als ik jou was, zou ik dat geld maar netjes klaarleggen. Pieter, wat had die man allemaal? Oh, niks. Hij hield je anders aardig aan de praat. Ach, je weet hoe sommige mensen op een praatje verlegen zitten. Een ongeurd type. Hij stond alles zo te bekijken. Ik hoop dat hij niet van plan is hierin te breken. Oh, alsjeblieft zeg. Die angst van jou dat ze hier komen inbreken wordt zo langzamerhand een beetje al te gek. Nou, er zijn hier in de buurt dit jaar toch maar mooi twee inbraken geweest. Nou ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Zullen we dan maar meteen gaan sluiten? Oh, begin jij maar vast. Ik uh, moet nog even iemand bellen. Goed, jongen. Maar vergeet niet dat Sally en jij vanavond bij ons komen eten. Is Eddie Lekem daar? Heb ik weer om te spreken? Uh, het is persoonlijk. Ik verbind alleen door als ik een naam gehoord heb. Ben jij dat, Rusty? En als ik dat nou eens was? Ben je het? Tegen mij kun je het al wel zeggen. Wacht even. Jij bent toch niet. Ja, ja. Het was je toch verboden hierin op te bellen? Ik moet wel, ik zit in de rotzooi. Geef me Eddie nou maar. Eens even kijken of dit er is. Hoe krijg je het in je stomme kop me hier te bellen? Eddie, wacht nou even. Het is belangrijk. Ze zijn me weer op het spoor. En nou hier. Wil jij daarmee zeggen dat je het in je hersens gehaald hebt om terug te komen? Daar had ik mijn redenen voor. Dat lijkt toch krankzinnig. Ik moest wel. Ik leg het je later wel uit. Niet aan mij. Ik wil je niet meer zien. Eddie, Eddie, ik moet vijfduizend gulden op tafel leggen. Denk jij werkelijk dat je nog één cent van me krijgt? Verdomme man, waarom ben je niet blijven zitten waar je zat? Dat zal ik je uitleggen als ik je zie. Daar komt niks van in. Maar ik heb nog maar de tijd tot morgenavond acht uur. En ik heb het geld niet. Jouw aandeel heb je ruimschoots gehad. Ik heb je de vorige keer al verteld wat daarmee gebeurd is. Alles is weg tot op de laatste cent. En jij weet best wat dat kost, hè? Onderduiken. Wees redelijk, Eddie. Het zou jou heus geen goed doen als ik ingerekend werd. Zeg dat nog eens. Je weet best dat ik hun trucjes helemaal niet ken. Voor ik jullie ontmoette had ik nog nooit zoiets bij de hand gehad. Ze zouden me best dingen kunnen laten zeggen die ik eigenlijk niet van plan was te vertellen. En daar ben je stom genoeg voor. Waar zit je nu? Whittleworth. Dat is een klein dorpje in Sussex. Vlak bij de grote weg naar Brighton. Ik werk hier in een garage. En vandaag kwam er een kerel... Wat voor die... kerel? Ja, een van de jongens van de Bertorelli-bende. Oh, dat tuig. Oké, okay. ik zal je zeggen wat je moet doen. En luister heel goed. Ik zal het niet erg leuk vinden als jij nog eens een keer een vergissing Pieter? Pieter? Oh, sorry, Sally. Zei je wat? Je hebt nog nauwelijks een woord gezegd sinds je thuis bent. Is er iets? Nee, hoor. Wat zou er zijn? Dat vraag ik nou juist aan jou. Er is niks. Ik ben een beetje moe, dat is alles. Vader kwam nog even langs op weg naar huis. Hij zei je had iets gezegd over ophouden met werk in de garage? Ach, nou ja, dat bedoel ik toch niet van vandaag op morgen? Maar je bent het wel van plan. Dat verwacht ik eigenlijk al. Zo'n leven hier is toch niks voor jou? Dat is onzin. Nee, ik weet best dat je hier nooit hebt willen wonen. Ik had je niet moeten overhalen. Wat haal je nou toch in je hoofd? Ach, je was toch veel gelukkiger in Ierland? Dat heb ik heus wel gemerkt. Ik zeg je toch dat ik hier volmaakt gelukkig ben? Het is alleen maar... Ach, het is maar een klein zaakje. En je vader... Vader snapt niet hoe hij het ooit zonder jou gerooid heeft. Hij zou erg in de put zitten als je weg zou gaan. Dus als dat alles is wat je dwars zit... Ja, zo eenvoudig is het niet. Je bedoelt dat je nog iets op je hart hebt? Nee. Wat zou er dan nog meer kunnen zijn? Ik weet het niet, maar soms lijk je zo... Ja, zo afwezig. Soms, hè, als ik tegen je praat, hoor je me niet eens. En s'nachts lig je vaak uren heen en weer te woelen. Als je ongelukkig bent hier, dan... Dat ben ik helemaal niet. Je zou beter moeten weten... Ik heb je verteld hoe mijn leven geweest is. Ik heb nooit een familieleven gekend. Mijn thuis waren de straten van Dokland. Dit is het eerste echte thuis dat ik ooit gehad heb. En het eerste echte geluk dat ik heb leren kennen. Gelukkig. Ik werd al bang dat... Dat is nergens voor nodig. Afgesproken. Zand erover. Oh, kijk eens hoe laat het al is. Moeders eten staat vast te verpieteren. Ben je klaar? Nog vijf minuten. Zeg, Pieter... Wie is die Eddie eigenlijk? Eddie? Ja, zo, zo klinkt het ja. Als je droomt, roep je die naam vaak. Het lijkt net of je bang voor hem bent. Oh, ik heb vroeger wel eens iemand gekend die Eddie heette. Wil jij niet met me over praten? Ik zou niet weten wat ik over hem moet vertellen. Eén van jouw donkere geheimen. Nou ja, als je het me niet zeggen wilt, dan niet. Schiet je een beetje op, anders komen we zo vreselijk laat. Peter. Pieter! Pieter! Ja, wat is er? Van het differentieel kan ik niks meer maken. Er moet er niet meer in. Ja, dat lukt vanavond toch niet meer. Ik zal het morgen wel doen. Oké. Okay. Zeg, zeg, Pieter. Ik vraag me af. Wat denk jij van die auto daar verder op de weg? Waar? Daar onder die bomen. Heeft er nou meer dan anderhalf uur gestaan? Bevalt me niks. Ze staan toch niet weer op het punt bij je in te breken, hè? Nou... Waarom zouden die twee mannen er al die tijd blijven zitten? Ze hebben hun licht ook uitgedaan. Misschien niet gek om de politie erbij te halen. Nee, dat kun je niet maken. Waarom niet? Nou, nou als je zo laat merken dat je iedereen wantrouwt... dan stopt hier straks geen enkele auto meer. Ah, ja, ja, ja daar, daar had ik niet aan gedacht. Ah, klant. Zal ik hem nemen? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, dat doe ik wel. Hé, hey, dat lijkt die kerel van gisteren wel. Ik vond zijn gezicht toen ook al zo niet zo sympathiek. Ik zit op het kantoortje hoor. Hé, hey, jij gaat toch niet de politie bellen, hè? Over die auto daar bedoel ik. Nee, je hebt wel, wel gelijk. Want een scheidluis langzaam aan de hand. Zo, daar zijn we dan weer, meneer Evans. Of moet ik nu Simon zeggen? Hoeveel? Gooi je maar vol. Ik heb de tank vrijwel leeg gereden, want ik wist dat ik het hier gratis zou krijgen. <laughs> uh. En heb je erover nagedacht? Nou, anders ik wel. Ik ben ook naar de openbare bibliotheek geweest om oude kranten te bekijken, weet je wel? Ze hebben een foto van je. Lijkt niet slecht. Die bakkenbaden maken niet zoveel verschil. Niet zo hard. Nou, heb je het? Ik heb meer tijd nodig. Dan moet je eens goed naar me luisteren. Morgen heb ik het. Ik zei vanavond. Ik kan het niet eerder bij elkaar krijgen. Als je denkt dat ik bluf, heb je het mis. Morgen, zeg ik toch? Dat is je geraaien. Probeer geen rapjes met me uit te halen. En hoe weet ik dat jij niet terugkomt om meer geld te halen? Dat kun je niet weten. Kom op. Wat? Waar blijven de premiezegels. Of denk je me daarmee te kunnen neppen? Ik zal ze halen. Denk je dat het die kerel is, Rusty? Dat zou kunnen. Wat houdt zien me nou? Hij komt terug met zegels, zover je kan zien. Let al op het afgesproken teken. Als hij ze laat vallen, hij laat ze vallen. Dan is het hem. Starten. Lichten! Groot licht. Nee, nee, nee, nee, nee. Nu nog niet. Ik zou je zeggen wanneer? dichterbij. Zo is genoeg. Nou, knoop dit goed in je oren. We halen hem in op die open plek in het bos. Oké. Okay. En daar snij je meteen de pas af. Nog wat dichterbij. Zo. Nog iets. Oké. Okay. Hou hem zo. Hij gaat verder. Ja. blijf achter hem man. We zijn al bijna bij die overblik. Direct naar de volgende bocht. Daar gaan we. Groot licht. Oké. Okay. Pak hem! Hallo meneer. Wat? Oh, ogenblikjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u de eigenaar van deze garage? Nee, dat is mijn schoonvader. Hij kan ieder moment binnenkomen. Ik ben van de politie, inspecteur Marx. Oh. Ik ben bezig met het onderzoek over een man die vanochtend gevonden is, ongeveer een kilometer verderop. Die is in elkaar geslagen. Nee. Ja, en dat is grondig gedaan ook. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Tss, arme kerel. Hij lag naast zijn auto. Hier, met het merk en het kenteken. Zegt dat u iets? Ik ben bang van niet. Ik denk dat hij hier gisteravond gestopt heeft. Nee, ik let nooit op nummers. Ja, maar u ziet de bestuurders toch wel. Deze man is zo'n 1,75 meter. Zwaar gebouwd, grijzend bij de slapen. Blauwe ogen, gepronceerde neus, wat er dan tenminste van over is. Hij doet een lichtgeruid pak en bruine schwaarde schoenen. Zijn koplampen waren nog aan, dus hij moet na donker nog gereden hebben. Hebt u hier niemand gezien die er zo uitzag? Nou, niet dat ik me kan herinneren. Maar ik kan... Kan die dan niet praten? Hè? Bewusteloos. Papieren die hij zich had, toon aan dat hij Johnson heet. Een adres in Brighton heeft hij. En daar brigadieren ze dan naartoe. Ik wou dat ik u kon helpen. Hebt u gisteravond iets ongewoons opgemerkt hier? Mensen die zich uh, verdacht gedroegen. Nou, nee. Geeft u zegels uit? Ja. Wat voor soort? Had hij. Had... Kijk, zijn zak zat vol met dit soort zegels. Versteekt u die? Ja? Niet de meest gevraagde. Ja, maar andere benzinestations geven ze ook. Wat hier in de buurt ergens? Ja, dat weet ik niet. Het moet in elk geval niet ver zijn, want zijn benzinetank was tot de nok toe vol. Pieter, Pieter, heb je gehoord dat... Dat is mijn oh. schoonvader. Goedemorgen. Dit is inspecteur... Marx. Oh, u bent zeker gekomen voor die man die overvallen is, hè? Hebt u ervan gehoord? Ja, de postbode vertelde het me dan net. Had ik de politie maar gebeld. Wat bedoelt u? Nou, ik ben er zeker van dat zij het gedaan hebben. Denk je ook niet, Pieter? Oh, die, die twee mannen! Oh, die had ik helemaal vergeten. Oh, die hebben hier de hele tijd rondgehangen. Ja, ik was bang dat het inbrekers waren die hier in spoelshoogte kwamen nemen. Hoe laat was dat? Tegen sluitingstijd, Ongeveer acht uur, hè, Pieter? Ja, dat zou ik echt niet meer weten. U uh, hebt wel een slecht geheugen, meneer. Uh. Evans, mijn schoonzoon. Ja, dat begreep ik al. Die mannen zaten hier in een auto? Ja, ze stonden onder die bomen daar. Bent u het daarmee eens, meneer Evans? Nou, ik heb ze nauwelijks gezien. Als ik ging letten op alle auto's die mijn schoonvader er verdacht vindt uitzien... dan zou ik niet meer aan werken toekomen. Ja, daar heeft hij wel gelijk aan, weet u. Dat zit me nogal hoog. Maar toch moet je toegeven dat ik het deze keer wel eens goed had kunnen hebben. Wat jammer nou toch dat ik de politie niet gebeld heb. Ik heb het nummer van die auto wel. Wat, zegt u? Ja, ik heb het kentekennummer opgeschreven voor het geval dat. Maar dat is schitterend, meneer Loxley. Dat is toch meer dan waarvan een politieman dromen kan. Heb u het nog? Ik geloof het wel. Waarschijnlijk in de zak van mijn overal. Ik ga wel even kijken. Voor een oude man is hij wel bijzonder bij de tijd, hè? Ja, zeg dat wel. Nou, uh, hoeven deze kerels niet meteen degene te zijn die die mannen mekaar geslagen hebben. Maar zou u een van beide herkennen? Ik betwijfel het. Zoals ik al ja, zei... Ja, ja, ja. ja slecht geheugen. ja, ja. Misschien is dat meer iets van uw schoonvader, hè? Hm. Ik geloof dat dit het is. ja. Dit is het, alstublieft. Mooi, mag ik het houden? Natuurlijk. Nou, je bent maar buiten van dienst geweest. Raar gedaan. En als er nog iets, iets waar mij... Oh, ik, eh... zeker, ja, ja. Ik kom wel terug. Probeert u zich ondertussen alles te herinneren wat er is gebeurd gisteravond. Hoe onbeduidend het ook mag lijken. Uh, daar kunt u op rekenen. Ik bedoel ook u, meneer Evans. Ja. Trouwens, ja? ja, ik geloof achteraf dat ik die man geholpen heb. Ja, niet dat het veel verschil zal uitmaken. Ik, eh... Ik heb hem eigenlijk nauwelijks bekeken. Zei hij iets tegen u? Nou, niks speciaals. We hebben een beetje over koetjes en kalfjes gepraat. Wat precies? Nou, de gewone dingen. Het weer, het verkeer op de wegen. Verder niks? Nee. Hij vroeg me ook de weg naar Brighton. En dat heb ik hem verteld. Bedoel je, die man die eergisteravond ook langs kwam? Die man met dat onsympathieke gezicht. Is dat dezelfde man, meneer Evans? Ik geloof het wel, ja. Bent u niet zeker? Nou ja, toch wel. Ik zag er niks bijzonders in. Hij kwam gewoon tanken. Natuurlijk, ja, ja. En om hoe laat kwam je hier gisteravond? Net voor sluitingstijd. Toen die twee mannen in de auto hier ook waren? Nou, dat is best mogelijk. Dat is interessant. Interessant, dat geeft me heel veel om over na te denken. Nou, voorlopig dan maar tot Rusty? Oh, wil jij dat weer? Ja, wat had je anders verwacht? Zijn jullie nog helemaal gek geworden? Jullie zouden hem duizend gulden geven en een waarschuwing. Geloofde jij dat? Natuurlijk, anders zou ik... Jullie hebben hem verdomme half doodgeslagen en praktisch bij mij voor de deur. De politie is al geweest. Nou, je weet toch wel van niks, niet hè? Ja, maar zo gemakkelijk is het niet. Mijn schoonvader heeft jullie hier in de buurt gezien. Hij heeft het nummer van jullie auto gegeven. Wat voor nummer? Ik ken je helemaal niet en ik ben nooit bij jou in de buurt geweest, niemand van ons. We hebben we getuigenbroken. Luister, maar eens, Rusty! Ik heb om hulp gevraagd en die heb je gekregen. Die moet je er verder zelf maar op knappen. En niet meer bellen, is dat duidelijk? Het spijt me dat ik al zo gauw weer terugkom, meneer Laksley. Ik weet dat u het allebei druk heeft. Oh, dat is wel in orde, inspecteur. We willen u zoveel mogelijk helpen. hè, He? Pieter? Ja. Ja, natuurlijk. Mm -hmm. Daar ben ik dan blij om. We hebben nu namelijk niet meer te maken met een ordinaire mishandeling. De man is dood. Dood? Arme kerel. Ja, en we denken dat we wel kunnen raden wat er is gebeurd. Blijkt een kleine oplichter te zijn. Lid van een bende in Brighton. Hij zal een beetje buiten zijn boekje zijn gegaan en daarvoor is hij dan op zijn vingers getikt. Maar dan wel wat harder dan wat het plan was. Hier is een foto van hem. Is dit de man die hier bij de pomp is geweest? Laat me eens kijken. Ja, ja, dat is hem. Meneer Evans? Ja, dat is hem. Goed zo. Dan is de volgende stap... zo'n moordenaar of zo'n moordenaars te vinden. Maar ik heb u het nummer van die auto toch gegeven. Ja, maar dat nummer was vals, meneer Lockley, Hoewel dat op zichzelf al veel betekent. De mannen die u zag zijn beslist degene die wij zoeken. En we hebben uw hulp hard nodig. Maar wat kunnen wij u nou nog meer vertellen? Een heleboel, hoop ik. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Als u veronderstelt... Ik veronderstel de... helemaal niks. Maar u bent nogal vaag geweest, meneer Evans. Mijn vragen zouden bij u wel eens dingen in herinnering kunnen brengen... die u vergeten bent of maar half hebt opgemerkt. Dat uh, gebeurt vaak. Zult u nog wel merken. Laten we beginnen met de slachtoffer zelf. Het schijnt dat hij hier twee avonden achter elkaar is geweest. Daarvoor ook wel eens? Nou, niet dat ik weet. Volgens mij ook niet. Dus... Waarom kwam hij dan deze avonden wel? Hij verdeelde zijn tijd tussen Londen en Brighton. Hij moet de weg goed gekend hebben. En dit dorp ligt niet op zijn route. Oh, maar dat heeft hij me verteld. Hij zei dat hij de weg kwijt was geraakt door die nieuwe wegomleggingen. Beide keren? Nee, dat zei hij de eerste keer. Nou, ik kan toch moeilijk aannemen dat hij twee jaar van achter elkaar verhaalt. Dat wil dus zeggen dat hij deze weg om de een of andere reden de tweede avond expres nam. Zei je tegen u waarom? nee. Waarom zou u dat tegen mij zeggen? Nou, u zou gezegd kunnen hebben dat het u verbaasde hem weer te zien. Nou, nee, dat heb ik niet gezegd. Was u niet verbaasd? Ja, dat wel. Ja, maar u zei niets. En hij zei ook niks. Ik bedoel, u maakte er zelfs geen grapje over. Ja, dat zijn mijn zaken niet, hoor. Ja, ja, ja, dat begrijp ik, ja. Sommige mensen zijn nogal gevoelig waar het hun fouten betreft. Hè. Kijk, in zijn plaats, als ik zo'n stomheid had uitgehaald... zou ik hier de tweede keer niet aangeklopt hebben. Maar ik denk dat hij helemaal geen stommiteit heeft uitgehaald. Nogmaals, ik denk dat die expres hier naartoe is gekomen. Maar dat is nog niet alles. Die twee mannen in die wachtende auto moeten ook geweten hebben... dat hij deze ongebruikelijke route zou nemen. Ze hebben hem hier opgewacht. Nou, en wie zou ze dat verteld kunnen hebben? En waarom zouden ze hier zijn gaan staan waar ze gezien konden worden... in plaats van op de plek waar ze met een Poeier hebben geslagen? Of... Ergens anders langs deze stille weg, waar ze niet gezien zou worden? Ja, nou, ik... Uh... Je zou zelfs kunnen denken dat ze wisten dat hij hier zou stoppen. Nou, hoe is dat nou mogelijk? Oh, dat is me altijd goed mogelijk. Vertel je maar eens. Die eerste avond... zou iemand toen gehoord kunnen hebben dat hij zei dat hij terugkwam? Nee, hij zei niks over terugkomen. Oh, sorry, dat was ik vergeten. Het is ook zo raar in elkaar. Ja, ja. Het ontbreekt namelijk iets. Die mannen hebben hier gewacht... Ze wisten dat die komen zo. Wie heeft ze dat verteld? Nou, alles wat ik weet is dat hij hier stopt om te tanken, zoals iedereen. En al dat andere, daar heb ik niks mee te maken. Ja. We moeten toch het antwoord zien te vinden. Gaat u s'avonds na de sluitingstijd samen weg? Of afzonderlijk? Nee, ieder apart. We hebben ieder onze eigen auto. Waarom? Waarom? Ik probeer alleen maar een beetje inzicht te krijgen. Ja, het is jammer, maar tot nu toe zijn wij geen stap verder. Maar nou, dat komt nog wel. Ik heb zo'n gevoel dat deze puzzel heel eenvoudig zal blijken te zijn. Waarschijnlijk word ik midden in de nacht wakker en liggen alle stukjes netjes op hun plaats. Tussen ja. haakjes, meneer Evans, wat is er met die polsen gebeurd? Mijn pols? Oh, ik bedoel. Oh, dat is van een brand. Ach nee. Was dat hier? Nee, niet hier. Uh, had u anders nog iets? Er is net een klant binnenkomen rijden. Ja, natuurlijk en... gaat, ik u uh... gaat u gewoon gaan nemen die kwam. Ik moet ook weer eens opstappen. Oh ja, nog één ding. Eén ding. Ik neem aan dat u bij de komende dagen in de buurt bent. Oh, we zijn altijd hier. Waarom vraagt u dat? Oh, ik ga eerst eens verder op onderzoek uit en dan heb ik misschien nog wel iets te vragen. Maar we hebben u toch al gezegd? Oh, meneer Evans, u zult verbaasd zijn hoe in zaken als deze het een leidt tot het ander. Ik had het je moeten vertellen, Sally, dat weet ik. Maar ik kon het niet. Ik was bang dat je dan niet met me zou trouwen en dat had ik niet overleefd. Ik kan het gewoon niet geloven. Het is waar, ieder woord. Ik wou dat het niet zo was. Kun je het een beetje begrijpen? Ik ben geen misdadiger. Niet zoals die anderen bedoel ik. Het zou alleen maar die ene keer zijn. Ik moest geld hebben. Ze had op het laatste ogenblik één man te weinig. Ik ben gek geweest om me over te laten halen. Maar het is er gelukt, helaas. En toen liep de zaak mis. De politie heeft me vanaf dat ogenblik achtervolgd. Ik dacht dat ik ze van me afgeschud had in mijn leventje met jou. En toen kwam deze ellendeling op dagen. Ik had moeten weten dat vroeg of laat... Maar wat nu? Dat hangt van jou af, Sally. Wil jij nog bij me blijven, nu je dit allemaal weet? Moet je me dat werkelijk nog vragen? Betekent dat... Dat, dat jij nog steeds de man bent waarop ik verliefd ben geworden... en die ik getrouwd heb. Dank je, Sally. Dank je. Pieter... Ik heb hier nachtmerries over gehad. Ik dacht dat je van me weg zou lopen. Nou, ik zou het je niet kwalijk genomen hebben. Shh, Zoiets mag je toch niet zeggen. Oh. Je bent fantastisch, Sally. Maar we moeten nu uh, snel handelen. Die inspecteur is zo achterdochtig als de hel. Vroeg of laat krijgt hij in de gaten wie ik werkelijk ben. Ik durf te wedden dat hij mijn verleden nu al aan het onderzoeken is. Ik ben lang genoeg op de vlucht geweest. Ik ruik het als iemand achterdochtig is. Maar... Maar ga je het hem dan niet vertellen? En vertellen? Je bedoelt mezelf aangeven? Was je dat er niet van plan? Sally, je schijnt het nog niet helemaal te begrijpen. Het is nou niet meer alleen die postoverval, hoewel dat al erg genoeg was, maar deze man is vermoord. Maar daar heb jij niets mee te maken gehad. Ik heb toch die val voor hem uitgezet. Dat wist ik toen niet, maar zo lijkt het nou wel. En dat is nog niet alles. Hij chanteerde mij en niet die andere. En zij hebben natuurlijk voor zichzelf heus wel een alibi verzorgd. De politie zal tot de conclusie komen dat ik hem vermoord heb. Nee. Ja, zeker? Ik kan geen kant uit. Maar, maar je kunt bewijzen dat je het niet hebt gedaan. Hoe dan? Het is toch gebeurd nadat hij bij jou getankt had? Ja, kort nadat wij de zaak gesloten hadden. Ze zullen nou zeggen dat ik achter hem aan ben gegaan. Maar je zou ze toch kunnen vertellen van, van die Eddie en die Rusty en al die anderen? Sally, neem nou van me aan. Dat maakt allemaal niks uit. Ik moet weg te komen. Eddie zal mij nog één keer moeten helpen onderduiken. Hij kent een stelletje smokkelaars aan de zuidkust. Ik zal je later later overkomen. Dat beloof ik je. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kan niet eens meer nadenken. Maar ik moet het doen. Ze zouden me levenslang opsluiten. En god weet wanneer ik je dan weer zou zien. Er moet toch nog een andere uitweg zijn? Je hebt die man toch niet vermoord? Dan word ik veroordeeld voor het andere. Voor het vonnis zou dat weinig uitmaken. Pieter, wat, wat moeten we nou? Nou, als we ons hoofd nou maar koel cool houden, hè? Maar ze zullen naar je blijven zoeken. En dan komt er een dag dat ze je vinden. Je stelt die dag alleen maar uit. Maar wat moet ik dan? Zeg ze de waarheid. Vertel ze van die Eddie en die anderen. Wil je soms jarenlang van me gescheiden worden? Als je nu vlucht, zien we elkaar ook niet meer. Als jij doet wat ik zeg, zien we elkaar heel gauw weer terug. Het moet lukken, Sally. Vertrouw me, alsjeblieft. Ik merk het al. Je hebt je besluit al genomen, ik geloof... Dank je, Sally. Daar zul je geen spijt van hebben. Dat beloof ik je. Neem hem op, Rusty. Oké. Okay. Diamond Club? Ben ja, jij dat, Rusty? Oh god, dat is hij weer. Luister, heb ik je niet gezegd... Het kan mij niet schelen wat jij gezegd hebt. Geef me Eddie, het is belangrijk. Hij is er niet. Dat is dan jammer. Voor ons allemaal. Ik word namelijk over een paar minuten gearresteerd... Ja, wacht even, wat? Wacht even, ik zal even kijken of ik hem kan vinden. Hier is Simon iets over dat hij gearresteerd wordt. Ik begin te geloven dat we eens iets voor hem moeten verzinnen. Oké, okay, geef hem maar. Met Eddie. Eddie, je moet maar dat land zien te krijgen. Zo, moet dat. Ja, vannacht. De politie denkt dat ik die moord gepleegd heb. En? Heb jij dat gedaan? Jij weet verdomd goed dat ik dat niet heb gedaan. Ik weet van niks. Ik was er niet bij. Dat spelletje hoef je met mij niet te spelen, Eddie. Als jij niks voor mij doet, waarom zou ik dan iets voor jou doen? Dat zou je mij eens even uit moeten leggen. Jij weet heel goed wat ik bedoel. Het ligt helemaal aan jou. Zorg dat ik wegkom of ik geef mezelf aan. Mijn vrouw wil zelfs liever dat ik naar de politie ga. Wat zeg je, je vrouw? Ze weet het. ja. Hoeveel heb je er verteld? Alles. Eddie, luister. Wacht eens even, een ogenblikje. Rusty, waar is de boot? In de haven. En de bemanning? Direct op de trommelen, de meesten zijn hier. Oké. Okay. Ben je daar nog? Op? Ja, natuurlijk. Je hebt mij overtuigd. Ik zal ervoor zorgen. Vannacht? Ja, vannacht. De boot ligt in de haven. Kom aan boord als het donker is. En neem je vrouw mee. Oh nee, die blijft voorlopig hier. Dat zal niet gaan, de smeren ze zullen alles uit te krijgen. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Je neemt er mee of ik doe niks. Ja, maar Eddie... Nee, dan doe ik niks. Nee, wacht nou even, Eddie. Nou. Goed. Oké. Okay. Zijn vrouw weet alles van hem. Dat zat er dik in. Ik ben bang dat hij in een praatgraag gebui is. Moet ik uh, zorgen dat hij wegkomt? Hij en zijn vrouw. Waar moet ik ze heen brengen? <laughs> Waarom ergens heen brengen? Ja, wees eens wat duidelijker. Ik zei dat we ze het land uit zouden krijgen. Ik heb niks gezegd van ergens heen brengen. Als jij begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp het. Hoog tijd ook trouwens. Als je het aan mij vraagt. Mou je één koffer mee kunnen nemen, Pieter? Er zijn een paar dingen die ik... Wat is er? Twee mannen in burger bewaken ons huis. Nee. Ben je er zeker van? Verdomme, ik had het kunnen verwachten. Wat moeten we doen? Het betekent in ieder geval dat ze nog niet zo ver zijn dat ze me kunnen arresteren. Dat is alvast iets. Maar kunnen we dan weg? Niet met onze auto. We lopen zonder bagage naar de garage en nemen daar een auto van een van de klanten. Maar als ze ons achtervolgen, dan... dan Maak je dienken... nou niet bezorgd, Sally. Ik ken de kneepjes. We raken ze onderweg wel kwijt. Hoe dan? We lokken ze mee naar de bioscoop. De bioscoop? Ja, maar niet om een film te zien. We gaan wel naar binnen, maar niet naar onze plaatsen. Luister goed, Sally. Als we eenmaal binnen zijn. Ben je er zeker van dat ze nog in de bioscoop zitten? Oh ja, zeker. Maar schiet op. Ze zullen zo langzamerhand wel eens aan die garage gaan denken. We moeten gauw weg zien te komen. Ik, ik kan je niet bijhouden. We zijn er bijna. Geef mij maar een arm. Zal het altijd zo zijn waar we ook heen gaan? Natuurlijk niet, Sally. Als wij eenmaal op die boot zijn... Het licht is aan in de garage. Maak je geen zorgen. Er brandt altijd licht s'nachts. Een van die anti-inbrekers ideeën van je vader. Deze kant op. We gaan door de achterdeur. Verdomme. Wat is dat? Dat ben ik helemaal vergeten. Wat? Je vader zou vanavond doorwerken aan een van die auto's. Moeten we hem nu ook vertellen dat... Nee, dat verdom dat... ik. Ik heb jouw familie al genoeg in de moeilijkheden gebracht. En nou zou ik hem ook nog eens medeplichtig maken. We moeten hem daar op de een of andere manier weg zien te krijgen. Wacht hier op me. Waar ga je heen? Naar de disbijzijnde telefooncel. Zorg dat je niet gezien wordt. Het duurt maar een paar minuten. Oké, okay, ik kom al. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ik ben er al. Hallo. Hey, meneer Laksree. Ja, met wie? Oh, wat een gelukkig dat u er bent. U spreekt met Morrison. Oh, meneer Morrison, hoe is het met u? Nou, niet zo best. Ik sta met pannen bij Boundary Hell. Oh, wat is er aan de hand? Ja, als ik dat wist, dan zou ik u niet bellen. Zou u niet hier kunnen komen om mee te sleepen? Nou, ik denk dat, dat we het al zou moeten. Ik ben over een kwartiertje bij u. Oh, dank u, dank u. Tot zo dan. Goed zo. Dat heeft gewerkt. Pieter, ik verbaas me over. Sorry, schatje. Zeg maar, waarom gaat varen. Laat dat nou maar aan mij over. Ik heb je toch gezegd dat ik weet wat ik doe. Nou, deze kant op. Blijf zoveel mogelijk uit het licht, hè? Stop! Nee. Het is in orde. Ik dacht dat ik iets hoorde. Oké. Okay. Nou, mijn sleutels. Over een paar minuutjes zijn we al onderweg. Ik, ik herken je gewoon niet meer. Je lijkt weer een andere man. Ik word wel weer de oude als dit voorbij is, Sally. Wacht even tot ik de lichten uitgedaan heb. Ze mogen ons niet zien door de raam aan de voorkant. Oké. Okay. Hou die lantaarn even voor me vast en richt hem daarheen dan ga ik de deuren sluiten. Waar gaat u heen, meneer Evans? Wel, allemaal. Nee, sta stil. Hou jij een oogje op dat meisje, Loftie. Met plezier, Max. Als je haar durft aan te raken... Wil jij. Niemand zal haar iets doen als we allemaal heel verstandig blijven. Pieter, wat betekent dit? Zijn dit die mannen die... Politie houdt geen revolver op je gericht, Sally. Doe maar wat ze zeggen. Het komt wel in orde, schat. Laten we dat hopen. Maar wie zijn dit dan en wat willen ze? We gaan een paar vraagjes stellen. Waarover? Over een vriend van ons die hier in de buurt vermoord is. We hebben gehoord dat de Smeerrezen vermoeden dat jij er heel wat van af weet. De Bertorelli-bende. Precies. Hij werkte voor ons en we houden er niet van als een van onze mensen vermoord wordt. Ik weet er niks van. Hij kwam tanken zoals iedereen. En twee mannen in een auto stonden hem op te wachten. Ja, dat is mij ook maar verteld. Ik denk dat hij staat te liegen. Denk je ook niet, Loftie? Ja, dat denk ik ook. Hij liegt. Dus dit karweitje kan wel eens wat langer gaan duren dan we gedacht hadden. Loftie? <lacht> Mij best. Ja, we staan hier te veel in een etalage. Ga eens kijken wat dat daar voor een kamer is. Dat is het magazijn. Maar luister nou... Ga eens nou... kijken of hij gelijk heeft. Oké. Okay. <lacht> Overigens dat binnen-buitenspelletje van jou bij de bioscoop, dat was nogal primitief, hè? Daar ben ik al lang te groot voor geworden. Ja, Max, dit is het magazijn. Hoe zit het met de ramen? Oh, eenmaal, maar wel hoog. Prima. Lopen jullie, allebei. Pieter. Het zit wel goed, dame. We gaan alleen maar een beetje praten. En ik wil graag het licht op als ik praat. Dan kan ik tenminste zien als iemand staat te liegen tegen me. Naar binnen. Blijf, Doe wat hij zegt, Sally. <laughs> een goede raad. Oké, okay, Loftie. Doe het licht maar aan. En doe de deur dicht. Zo. Is dat niet gezellig? Gaat u zitten, dame. Mooi zo. En nu, meneer Evans, gaat u wat vertellen. Of u wilt of niet. Tenzij, natuurlijk, tenzij mevrouw het hier graag aan ons vertelt. Zij weet nergens van. Dat betekent dat jij wel wat weet. Nee. Maar ik heb je toch al gezegd... Laat maar. Ik weet niet of de politie het allemaal al uitgedokterd heeft, maar wij wel. En wij denken zo dat die rotzakken die onze vriend op zeep gebracht hebben door jou getipt zijn. Dat is niet waar. Ik had er niks mee te maken. Daar denken wij dan anders over. En toch is het de waarheid. Kijk, wij willen jou niet hebben, maar die andere twee die het gedaan hebben. En jij gaat ons vertellen wie dat zijn. Al moeten we je daarvoor in elkaar slaan. Hoe we het hebben. Nou, het blijft ons allemaal hetzelfde. En wij dan? Laten jullie ons dan gaan? Dat heb ik je al gezegd. We willen die anderen hebben. Oké. Okay. Zeg maar op. Ja, ik wist toch echt niet dat ze hem dood zouden slaan? Dus jij hebt er maar bij Nee! Nou ja. Maar nou ja, daarom niet. Hij chanteerde me. Ze zeiden dat ze hem zouden betalen en een waarschuwing zouden geven. Als ik ga weten... Wie zijn ze? Nou, ze... Ja, je hoeft er niet de domme uit te hangen die twee die hem afgeranteld hebben. Ik weet niet wie dat zijn. Dat weet je heel goed. En zelfs als ik het wist, zou ik het jou niet vertellen. En dat ga je ons nou even mooi wel vertellen. Of zomaar uit jezelf, of. We slaan het eruit. Oh nee, alsjeblieft. Jij mag het ook zeggen. Jullie kunnen kiezen. Het kan ons niet schelen wie. En hoeft Ik zou wel lekkerder voelen als we hem een pak op zijn soda konden geven. Nou. Ik, ik, ik, ik kan het niet. Ik durf niet. Ga je gang, of die? Met veel plezier. Hou op! Hé, hey, ik zal het jullie zeggen! Salineet! Hou op, hou op, alsjeblieft. Hou het toch mee, op. Ik zal het zeggen. Het, het waren twee mannen die voor iemand werkten die Eddie heet. En wie waren dat? Wie waren dat? Zij weet het niet. Jij zei daarnet ook al dat ze niet wist. Ik heb het niet meer verteld. Dus het is niet zo moeilijk om uit te vinden of dat de waarheid is... ...tenzij je het zelf graag om wilt vertellen. Ja, pas jij? Hey. Nou ben ik niet zo'n type om zelf een dame af te tuigen. Als je raakt. Maar lofty kan het niet schelen, hè Loftie? Dat is mij precies hetzelfde. Dus ga jij heel verstandig worden, niet? Nou? Nou moet je eens goed luisteren. Als je denkt dat je mij te pakken kunt nemen, vergeet het maar. Ik hou niet voor niets deze blaffer vast. Voor de laatste keer. Peter, alsjeblieft, zeg het hem, alsjeblieft. Hoe nou, Sally. En als ik het dan gezegd heb? Kun je er van door van mijn part? Ik wil van jou alleen maar weten wie het gedaan heeft. Vertel het ze nou toch. Oh, je begrijpt het Komt niet. kan er niet schelen, zeg het nou. Komt er nog wat van? Ik zal een deal met je maken. Wat voor deal? Ik zeg het alleen aan jou. Hm. Ik heb voor Loftie geen geheim. Nee, die bedoel ik niet. Ik wil dat mijn vrouw zo min mogelijk weet. Maar Pieter... Stil, Sally. Ik weet wat ik doe. Als dit een grapje is... Ja, met de punt van een revolver op mijn maag, zeker. Mooi zo. Je begint het door te krijgen. Loftie neem nou maar mee. Maar hou er in de gaten. Oké, okay, Max. Pieter! Ga maar met hem mee, Sally. Ik meen het. Je hebt gehoord wat hij zei. Deze kant op, dame. Prachtig. Laat maar wat horen. Ik wil dat mijn vrouw hier buiten gelaten wordt. Ik wil zelfs niet dat iemand te weten komt dat ze hier was met jullie. Laat staan dat ze jullie iets verteld heeft. Wat je maar zegt. Ik meen het. Je weet best dat ik zo goed als dood ben als Eddie hoort dat ik doorgeslagen heb. <laughs> Dat zou wel eens kunnen, ja. En ik wil niet dat dat met haar ook gebeurt. Ze heeft al genoeg ellende. Ik wil niet dat zij weten dat Sally hier op een of andere manier bij betrokken is. Ze is hier zelfs niet geweest. Ze is thuis op dit ogenblik, begrijp okay, je? Oké, okay. oké. Ja, de belofte van een gangster. Als jij zorgt dat ze haar mond niet voorbij praat, zullen wij dat heus ook niet doen, hoor. Wij houden niet zo van publiciteit. Nou, dat is precies waar ik op reken. Is het nou genoeg? Kom op met je verhaal. Nou dan. Die man... Die Johnson. die kwam hier tanken. Ja? Bent u dat baas, met Max? Ja, waarom duurt het zo lang? Waar ben je? In de garage. En? Ik heb ze aan de praat gekregen. Hij en zijn vrouw, allebei. Het waren twee van de jongens van Eddie Lakeham, Rusty en Elf. Oh, dat schoor hem. En waarom? Omdat deze kerel van de garage eigenlijk Pieter Siemen is. U weet wel, die overval op dat postkantoor met Eddie. Het schijnt dat Johnson hem herkende. Johnson heeft er de duimschroeven aangedraaid en daarom heeft hij de hulp van Eddie ingeroepen. Oké. Okay. Wacht even, dat is nog maar de helft. U hoeft er niet eens te gaan zoeken. Rusty en Elf zitten in een boot in de haven te wachten om Simon en zijn vrouw het land uit te zetten. Hoe heet die boot? De zeespion. Ze hebben hem in de... Wacht even, baas. Er komt een auto aan op de inrit. Ik moet even gaan kijken wat dat is. Max, daar is een auto. Weet ik al. Doe dat licht uit. Gebruik je lantaarn. Geen kick van jullie, begrepen. Loft die gemene lantaarn en ga eens kijken. Oké. Okay. Wacht je iemand? Nee, niemand. Het is een servicewagen. Dat is mijn vader, alsjeblieft. Stil jij! Wat doet hij? Maar niks. Omkijken! kijken. Wacht. Wacht, hij gaat weer in de auto. Oh, Piet! Stil. Wat nu? Ik... Ik geloof. Ja, hij gaat weg. Oh, gelukkig. Hij heeft hij even geluk vandaag. Oké. Okay. Pieter. Rustig jullie. Lofty, Ja, ja, kom. Jij neemt het zaakje hier weer over. De baas is nog aan de telefoon. Oké. Okay. Bent u daar nog baas? Ja, natuurlijk. Wat is er gebeurd? Loos alarm. Alles is in orde. Goed zo. Ik zal wat jongens optrommelen om naar de haven te gaan. Jij en Lofty wachten daar waar je bent totdat ik zeg dat jullie ook moeten gaan. Belt u hierheen? Ja. Wat is het nummer? Uh, 48 28 29. Goed. Het duurt niet lang. Van je loftie. Ik heb niet meer, je hebt de laatste opgerookt. Verdomme. Nou, waar wachten we op? We hebben je alles verteld wat we wisten. Geduld, meneer. Geduld. Je zei dat je ons zou laten gaan. Maak je geen zorgen. Eerst weten wat de baas zegt. Daar is die. Hou ze in de gaten, Loftie. Hallo? Max? Ja? Ik heb vier van onze jongens naar de haven gestuurd. Jullie hoeven niet te gaan. Oké. Okay. Wat moeten we nu doen? Hierheen komen. Wat doen we dan met Simon en zijn vrouw? Ik wou ze maar vastbinden en... Het is uh... te gevaarlijk. Iemand ontdekt ze misschien en dan waarschuwt ze Ja, wat moeten we dan? Die garage... Die garage die is vast erg brandbaar. Bedoelt u? Ja, doe je werk grondig. We willen tenslotte niet dat er iemand gered wordt, wel? <lacht> wel? Nee, nee, baas, maar... Wat, wat maar? Niets. Goed. Ik dacht één ogenblik dat je een zacht hij geworden was. Nee hoor, baas. Helemaal niet. Verdomme. Wat zei die, Max? Eh, uh, alles is geregeld. We gaan weg. En wij? Jouw bootreisje gaat niet door. Wat dan? Ik kan jullie nu nog niet laten gaan. Jullie moeten hier wachten tot iemand jullie nog komt bevrijden. <laughs> dat dacht ik al. Maar je hebt beloofd Stel Stil dat... maar. wind je niet zo op. We hebben toch een afspraak gemaakt, hè? Nou, ik denk niet dat jij je daaraan houdt. Natuurlijk wel. Maar jullie moeten niet meteen alarm kunnen slaan. En daarom moeten jullie vastgebonden worden. Allebei? Natuurlijk allebei. Wil je mij laten geloven dat ze daar de hele nacht zal blijven zitten en jouw handje vasthouden? Loftie, daar ligt touw. Laat mij dat dan vastbinden. Dan moet je eens goed luisteren. Je kunnen het daarna toch controleren. Het is eens. je eigen stomme fout, je hebt er, er zelf in gehaald. Oh, dat hoef je mij niet te vertellen. Goed. Goed, maar denk erom geen oude wijvenknopen. Toch blijf ik erbij dat we ze een lap voor de mond hadden moeten binden. Als ze nou eens gaan schreeuwen. Dat doen ze niet. Ik heb ze niet alles verteld. De baas wil dat we de hele zaak hier in de fik steken. Wat? Met, met hun erin, dat meisje ook? Ik vind het net zo rot als jij. Ja, maar ga, ga je het dan doen? Zou jij straks aan de baas willen zeggen dat we het niet gedaan hebben? Nou, nee, dat niet, aan maar... Aan het dan. Neem een van die in benzine daar en gooi ze hier leeg. Doe dan. Als jij het zegt. Nee. Niet af van mijn voeten, idioot. <kluis> Wat stinkt dat spul? Maak een spoor op de deur van het magazijn. Je hebt gelijk, die lucht slaat op je keel. Gooi ook wat bij de achterdeur. Ik gooi er wat rotsen overheen en dan steken we het daar in de brand. Zeg Max, ik, ik heb een hekel aan brand. Het maakt me ziek als ik er aan denk. Denk er dan niet aan. Pas op, ga uit de weg. Zeg, zeg hé, hey. wat? K kunnen, we, kunnen we ze nou niet beter laten? leven? bedoel, levend bedoel ik. Jij zou niet aarzelen om ze overhoop te schieten. Ja, maar dat is iets anders. Ik kan het niet riskeren. Als iemand dat geschiet hoor het Max! Kijk! Wat? Ik zag iets bewegen. Daar op de inrit. Waar? Door het raam, rechts. Zie je nog iets? Nee. Nee, niet meer. Maar ik zal toch durven... Jij hebt een nieuwe. Kom nou, ik wil hier vanaf. Verdomme. Wat moeten we doen? Misschien is het de baas weer. Ja, ja, misschien is die van gedachten veranderd. Dat betwijfel ik, maar er is maar één manier om erachter te komen. Ja, en als er nou eens iemand anders is, dan zeg ik dat ze verkeerd verbonden zijn. Hallo? Laksley Garage? U bent verkeerd. Nee, nee, niks daarvan. Kijk maar eens naar buiten voor je hem ophangt. De garage is ontsingeld door twaalf van mijn mannen. We hebben uw joden ook. Ik weet niet waar u het over hebt. Dat weet je verdomd goed. Ja, wat is er aan de hand? Politie, grijp die twee daar. Maak hun benen los, maar niet hun handen en hou ze gedekt. Luister hier. Ik luister, maar u maakt een of andere stomme vergissing. Jij hebt een stomme fout gemaakt. Want eerst stuur jij de eigenaar voor niks de deur uit... ...en dan draai je alle lichten uit, zodat hij alles in het donker vond toen hij terugkwam. Je spreekt met hoofdnissbetje dus Max. dan kom je naar buiten met je handen boven je hoofd en we zullen op een haar krenken. Wij geven ons niet zomaar over. Wat, wat, wij? Je bent het dus niet alleen? We zijn met z'n tweeën en allebei gewapend. Bovendien hebben we Evans, zoals je zich noemt, en de vrouw. Als jij ook maar iets doet, sta ik niet voor ze in, begrepen? Ik waarschuw jou. Dat is niet nodig. Breng onze auto naar de inrit en laat die mannen van je verdwijnen. Wij nemen Evers en zijn vrouw met ons mee en houden ze onder schot. Als jij iets probeert, afgesproken of niet. En denk maar niet dat ik bluf. Nou, inspecteur? Wat ga je met ze doen? Ik laat ze los als ik denk dat het veilig genoeg is. Dus geen achtervolging. Ook geen blokkades, begrepen? Ja, maar ik wil je wat dit zeggen. Spar ja. Nog één ding, geen gerotzaam met die auto. En probeer de tank niet te legen. Maak je niet druk over het nummer van onze auto. Die is gehuurd. Max, wat is er aan de hand? Een heleboel. Zijn mijn handen goed vastgebonden? Ja, ja, Max. Goed luisteren jullie allebei. Jullie gaan een eindje met ons uitrijden. Of jullie er levend van afkomen, hangt helemaal van jullie zelf af. Jullie doen precies wat je gezegd wordt. Loftie, jij gaat achterin met haar. Ja, maar ga jij dan, Max? Nee, hij. Ik wil mijn handen vrij hebben. En haal geen grapjes uit Evans... Deze gevolver hou ik de hele tijd tussen je ribben. Volgens ons nog? Ja, maar op een afstand. Dat kunnen ze rustig doen. Alle overvalwagens volgen nog op de kaart. Wat ben je nou van plan, Max? We raken ze al kwijt. Geef gas, Evans. Hoor je me? Sneller. Ik zei sneller. Zijn ze er nog? Ja, ik geloof van wel. Maar wat ga dat er zo weinig verkeer is op deze weg? Misschien hebben ze het verkeer stilgelegd. We moeten van deze weg afzien te komen en ze in de foute richting sturen. Ja, en wat dan? Dan neem een andere auto. Je vindt het niet erg, hè? Dat wij weten wat je van plan bent. En ik weet waarom. Jij praat te veel. Luister, jij kent de wegen hier. Draai ergens in en verander opeens van richting. Waarom zou ik jou helpen? Als je toch al van plan bent ons dood te schieten, zo gauw je hen kwijt bent. Wie zegt dat? Dat was je van begin af aan van plan. Jij kan niet riskeren dat wij jou en de hele rest van jouw bende aangeven. Ik heb toch gezegd. Vooral omdat we ze kunnen vertellen wie verantwoordelijk zijn voor het vermoorden van twee van de jongens van Eddie in die boot. Wij maken ons heus niet druk om jou. Als jij en je vrouw willen blijven leven. Maar hè? wij blijven niet leven. Daar zal jij wel voor zorgen. Oh Peter. Oh het spijt me Sally. Maar het wordt tijd dat we dat eens onder ogen zien. Je kletst, Je hebt het helemaal verkeerd. Oh denk jij nou werkelijk dat ik al die benzine niet geroken heb die jullie in de garage gemikt hebben? Jullie zijn geen mensen meer. Jullie zijn beesten. Hoe vaak moet ik jou Hé, Hey, hey, hey, hey, niet zo hard. Je zei toch sneller? Niet zo hard. Verdomme. Ik kan hem aan in, En vergeet niet dat rijden het enige is waar ik goed in ben. Waarom denk jij dat Eddie mij in dienst genomen heeft? Dat kan me niet schelen. Langzamer. Je hebt een vergissing gemaakt, joh. Je moet nooit iemand tot de grens van wanhoop brengen. Laat staan eroverheen. Waar heb je het over? Langzamer, zeg ik, jou ik schiet je overhoop. Verdomme, je ging bijna de weg af. Als jij die trekker overhaalt, dan gaan we zeker de weg af. Die auto gaat twee of drie keer over zijn kop en explodeert. En wie van ons dan nog niet dood is, wordt levend geroosterd. Ben je gek geworden? Dat kan best. Als wij dood moeten, dan jullie ook. Max, hij is krankzinnig. Pak het contactsvloer. Dat zou ik maar niet proberen. Oog. En probeer het niet nog een keer, hè? Max, pas op! Sally, buik en dekking zoeken! Dat is een borst. Gewaarschuwelijk je, je borst, de weg is opgebroken. Grijp hem! Oh, goed! Even. bent u wakker? Oh. bent u het, inspecteur? Ja. U eh, heeft me iets te zeggen, zei de zuster. Ze heeft me vijf minuten gegeven. Hm. Hoe voelt u zich? Tj tj. het is een dienst zo makkelijk te aanvaarden... dat je waarschijnlijk nooit meer kan lopen. Nou, maar op dit moment is het toch het belangrijkste dat u nog leeft? Nee. Het belangrijkste is dat Sally leeft. Ja. En niet eens zo erg gewond... Zijn is een Dat zeker. En meestal dat ik rijde. Oh, ik had geluk. Ik heb geprobeerd die auto om te draaien. En ja, Daar bent u ook in geslaagd. Zoals ik u gezegd heb, de kant van de auto... waar die twee schurken zaten, is dat letterlijk afgescheurd. Nou, iemand heeft me verteld dat een van die twee nog steeds leeft. Ja, dat was degene die we kennen als Lofty. Maar hij zal nooit meer actief lid zijn van een bende... als we het even aannemen dat er nog een bende zal bestaan... nadat wij met ze hebben afgerekend. Dat is te gek, hè? En dat allemaal omdat er... ...tijdelijke wegomlegging was. Ja, maar het is niet de eerste keer dat een kleine gebeurtenis een veel grotere uitloopt. Dat zal wel. Ik heb hier liggen denken, hè. Mm -hmm. En ze zeggen dat ieder mens één vergissing mag maken in zijn leven. Maar dat is niet waar. Hè? Ja, ja, toch wel. Zelfs de wet kan wat eens dankbaarheid tonen en dat uh, zijn we u wel verschuldigd. Weet u het dan? Wie u bent? Mm -hmm. Maar ik ben blij dat u besloten hebt het mijzelf te vertellen. Hoe bent u daar nou achter gekomen? Ik wist het van het begin ervan. Ik heb er niet over willen praten omdat ik wou zien waar het me heen zou leiden. Maar in de zak van Johnson zat een knipsel van een krant van drie jaar geleden. Met een foto van u erop. En daarin stond, gezocht door de politie.